Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een aanval op een school in Gaza die wordt gerund door de Verenigde Naties... zijn volgens Reuters 15 mensen omgekomen. Persbureau citeert de directeur van het Al-Shiva ziekenhuis in Gaza... die ook een woordvoerder is van Hamas. Israël heeft het bericht niet bevestigd. De school staat in het vluchtelingenkamp Jabalia... waar het Israëlische leger de afgelopen week luchtaanvallen heeft uitgevoerd. Daarbij werden tientallen Palestijnen gedood. Israël heeft een raket afgevuurd op een huis van Hamas-leider Haniyeh in de Gazastrook, dat meldt het aan de hamas geleerde Al-Aqsa Radio. De politiek leider van Hamas woont nu niet in Gaza; hij verbleef de afgelopen jaren onder meer in Turkije en Qatar. Het is onduidelijk of zich tijdens de raketaanvallen familie van Haniyeh in het huis bevond. De Libanese leider Mikati heeft in Jordanië een gesprek gevoerd met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken. Volgens het Libanese staatspersbureau heeft Mikati aangedrongen op een bestand in Gaza en een einde aan de Israëlische agressie in Zuid-Libanon. Blinken voert in Jordanië gesprekken met verschillende Arabische leiders en vertegenwoordigers van de VN-organisatie UNWRA, die zich inzet voor Palestijnse vluchtelingen. De politie heeft een man van 23 opgepakt die ervan wordt verdacht... dat hij vanochtend meerdere keren met een busje tegen het gemeentehuis van Renen is gereden. Rond half zeven vanochtend knalde het busje minstens vier keer tegen de glazen pui. Het voertuig werd een paar straten verderop gevonden. Volgens de politie raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten regen. Het is 9 tot 11 graden bij een matige tot krachtige zuidenwind. Vanavond en vannacht ook af en toe buien. En ook morgen bewolking en regen bij ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Den Haag... staat een file voor Amsterdam over Amstel. De vertraging is 10 minuten, dat komt er een ongeluk. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie.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 Een opname uit 1928. Louis Davids was dat met een weekje nog wel oudje. En de volgende artiest komt regelmatig voor in dit programma. Soms al vaker dan één keer in het uurtje dat we voor u draaien. En de volgende plaat komt uit 1968. Werd gebruikt voor, uh, als reclame voor, uh, voor bepaalde soepen. En uh, een soort reclameboodschap. Mijn auto en de B-kant uh, uh, was mijn grote teen. Ik heb het over Tom Manders. Onder zijn uh, pseudoniem toen de tijd Doris met mijn grote grote teen. Ik zeg nogmaals een hele goede morgen. Mijn grote teen Komt door mijn schoen zo heen Mijn grote teen Staat helemaal alleen Er is geen kans op dat ik nieuwe schoenen koop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 mijn grote thee En op de HBS, zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen, en zij, hij zacht tot haar. Als ik twee met mijn fietsbel bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik twee met m'n fietsbel bel, dan wacht ik voor de deur.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 je tikt en knikt, ja, ja, dan rijd ik vast vooruit. Als ik twee maal met mijn fiets bel, bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik twee maal met mijn fiets bel, bel, dan betekent dat kom snel. Zij gaven na een tijdje. Elkaar hun woord van trouw en leven nu al jaren de vrede als man en vrouw. Maar als hij van kantoor komt, dan dreigt het scheef te gaan. Want doet zij niet gauw open, geeft hij haar te verstaan. Als ik twee maal met m'n fiets bel, bel, dan weet je wel, dan weet je wel. Als ik twee maal met m'n fiets bel, bel, dan hang ik voor de deur. Dan hol je dadelijk naar de trap en ruk je aan het touw. Je zoekt mijn toffels en mijn krant, daarvoor ben je mijn vrouw Als ik twee met mijn piet bel, nou dan weet je wel, nou dan weet je wel Als ik twee met m'n wel bel, wat betekent dat komt wel trokken we uit de loterij, een aardig flesje Zij tot bevrienden, maak met mij een aardig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 4, 4, 4, 4, 4, 4. Op drie, 4, 4, 4. Zo reis je met een nieuwer mens, schets, schets. Allemaal in de kayak, juist, juist, juist. Die zo'n dertig, die zo'n Zo reis je langs de rij. Zo kwamen we met prachtig weer. Het mijn tante walst over het dek als een jonge peulen. Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zon kromme teun. Boots lang was Pisto, lichtjes je Saar, wel ze haar. Riep op, ik word zomaar. Ja, ze reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. Saad zit hem maar schijn, schijn, schijn. Wir wir aan de spier, spier, wir wir wir wir vier, zo reisje wir een wir wir wir wir schuit, Allemaal in de wir kajuit, wir wir wir wir wir wir wir wir Zo wir wir wir wir Hij vloog naar de commandobrug en riep: Kapteintje, beneden in de eerste klas ligt nog mijn beugeltas. O, kaptein, maak geen gein, geef me een gouden slokje branden wijn. Ja, yeah, yeah. ja, Zo rees je langs de rijn, rijn, rijn. rijn Samen zit de maan, schijn, schijn, schijn. Met een lekker potje vier, vier, vier. Hier is hier hier Dat waren Willy en Willeke Alberti met een reisje langs de Rijn. Nou, vroeger, u Max van Praag met Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel. CFM Zandvoort, lokaal omroepen uit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd met alleen maar mooie oud hollandse muziek. Dat proberen we in ieder geval. Mooie uh, oud hollandse muziek voor u uit te kiezen elke week weer met, uh, ja, toch een grote zoektocht sommige plaatjes op vinyl zijn niet meer van goede kwaliteit, dus we proberen zoveel mogelijk goede kwaliteit uit te zoeken. en de volgende artiest is Cornelis Pruis, beter bekend onder zijn roepnaam Kees Pruis, geboren in Sparendam op 7 maart 1889 en overleden in Amsterdam op 28 maart 1957 was een Nederlandse cabaretier en volkszanger... die vooral populair was tijdens het Interbellium. Hij staat vooral bekend om uh, Zij die niet slapen. Dat was in 1921 de kleinste. In het Groene Dal, het Stille Dal, dat was 1926. En ik zou wel eens willen weten wie mij thuis heeft gebracht in 1927. En uh, nou zo had hij nog veel meer twee ogen zo blauw in 1929... Ik heb een spijker in mijn schoen, Oost-Zand. Ze, ze hebben mijn sokken gestolen. En ik zit op mijn duivenplatje. Ik heb een andere plaat voor u uitgekozen. 1933, Kees Pruist, hoort u nu met: Dat is de liefde der matrozen. De wereld is zo klein: fantasie in Berlijn. En dan man in China: Ja, Jawel, hier kapitein. Ja, Jawel, heer kapitein. Zijn we weer op zee, dan gaat er met ons mee De beeld is van een meisje, ja meneer Kapitein Ja meneer Kapitein In Zweden of Japan, Egypte of Astrakhan We hebben overal vrouwtjes, daar kun je van op van. Dat is de liefde der matrozen. Zijn de schepen buitengaats? Is ons hart geen ankerplaats? Aan alle kusten bloeien rozen. En matrozen zijn met rozen goede maat. Op ieder reisje een ander meisje. In iedere staat een andere schaal. Dat is de liefde der matrozen. Waar de meisjes zijn is pijn. Voor de matrozen, en de kapitein. In de Oost of in de west, voor ons is het overal best, als wij gaan passagieren, jawel heer kapitein, wel, kapitein. De meisjes blank of zwart, ontstelen wij het hart, het is overal hetzelfde, wel, heer kapitein, jawel heer kapitein. En gaan we van de reet, dan gaat met ons op zee Alleen de souveniertjes van onze liefde mee Dat is de liefde der matrozen Zijn de schepen buiten gaat, is ons hart geen ankerplaats Aan alle kusten bloeien rozen En matrozen zijn met rozen hoe je maakt. Op ieder reisje een andere meis. Iedere stad een andere schaal. dat is de liefde der matrozen, waar de meisjes zijn is fijn voor de matrozen, de kapitein. De dermatrozen, waar de meisjes zijn, is pijn voor de matrozen, de kapitein. Elke dag kijk ik s'avonds naar het venster in de straat en mijn hart begint te bonzen. Als het lampje in haar kamer branden gaat. Maar jan, maar jan stin vanaf vond je dit dan, dan is dan de dikke dat je hoort.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 Told mood, the bed that I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 Black and White. Met daar bij de waterkant. En daarvoor de spelberekers met Marjan Marjan. Doe vanavond je licht aan. Zie we hem stand voor. De volgende artiest is uh, Piet Bambergen. Zo heet hij officieel uh, niet zo. Hij is geboren als Pieter van Bambergen. Hij was geboren in Amsterdam op 3 maart 1931. En overleed in uh, Creta op 15 juli 1996. Daar was ik afgelopen week. Want afgelopen week waren daar de temperaturen gewoon nog rond de 29 à 30 graden. En uh, ja, Piet Bamberg was een Nederlandse komiek en acteur. En vooral bekend als punchliner van de Mounties. En hij was oorspronkelijk uh, was diamantslijper. In zijn vrije tijd speelde hij met Fred Plavier, gitaar. Ze kregen succes toen ze met Junior Jordaan een tour door Nederland en België maakten. Rudy Carell raadde hem aan om sketches te gaan spelen. Na een ontdekking door Rudy Carell traden ze ook op televisie op. En toen de plevier in 1965 overleed werd de rol aangever overgenomen door René van Voren. Dat is het pseudoniem van René Sleeswijk. Alhoewel Bamberg en van Voren in privé geen vrienden waren, ze een, uh, vormden ze een uiterst succesvol duo. U hoort hem nu, Piet Bamberg, met Blij dat ik rij. Blij! Dat ik rij, ik heb een fijne auto voor de deur. Blij dat ik rij, ik stap hem en dan verder geen gezeur. Blij dat ik rij, en wil ik naar mijn zus in noord Blij dat ik rij, daar sta ik bij geen halte te kleumen in de kou. Blij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 Zo'n supermarkt is allemaal wel leuk. Bij dat hij rij. Maar heb je nou geen auto? Dan show je een breuk. Bij dat hij rij. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Stekkie in het riet Blij dat ik rij Maar zonder auto kom je er echt niet Blij dat ik rij We gaan straks met z'n vijven naar de zon Blij dat ik rij U wou toch niet beweren dat het nog goedkoper kon?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 naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Er is een Amsterdam dood gegaan. Hij zat gewoon in zijn café te kaarten. Hij kreeg een glaasje bier van tante Sjaar.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 700 jaar bestaan. Er is een Amsterdamer dood gegaan. Hij stond gewoon zijn bieren te draaien. Hij zong het lied bij ons in de Jordaan.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 daar bovenop. En daar, bovenop. daar lag een gehaktbal, daar lag een gehaktbal. Maar o, oh, wat een strop, maar oh, wat een strop, want toen, want toen ik moest niezen, voor ik hem verslond, ik hem verslond. vloog hij door de luchtdruk, vloog hij door de lucht van een bord op de grond. Hij rolde steeds verder. De grond die liep schuin. De grond die liep schuin. En glipte de deur door. En glipte de deur door. Pardoes in de tuin. Pardoes in de tuin. Oké okay, jongens, ik zeg jullie nou de regels voor en jullie zingen ze na. Een bord met spaghetti. Een bord met spaghetti. En daar bovenop. Moest Want toen ik moest niezen. Volk ik verslond. Voor ik hem verslond. Vloog hij door de luchtdruk. hij door de, van mijn, bord op de grond. van mijn bord op de grond. Hij rolde steeds verder. Hij rolde steeds verder de, grond die schuin, de grond die liep schuin. En glipte de deur door. En de deur door. Bardoes in de tuin. Ik op mijn knieën. Los struiken en gras. Struiken en gras. Maar zag geen gehaktbal. Maar zag geen gehaktbal. Ik wist niet waar hij was. Ik wist niet waar hij was. Maar zeven jaar later. Nieuzen? al als je moet wiesen... Je gehakt valt dan vast. Je, je gehakt gehak dan vast. Dat was Rijk de Gooier. Met een bord met spaghetti. En daarvoor Johnny Meijer en Mankenelis met... Uh, er is een Amsterdammer overleden. En de volgende dame is ook overleden. Overleden op 5 augustus 1992... We hebben het over Tante Leen, werkelijk naam van Helena Kokpolder... was een Nederlandse volkszangeres uit de Jordaan. En uh, ze was het vijftiende kind van de zestien kinderen... van uh, Gerardus Cornelis-Polder en Johanna Jacoba Cornelis. En in die tijd was het heel normaal, hè? Dat, we, ja, dat, uh, dat er meerdere kinderen waren. Vijftien kinderen. Ik vind het nogal wat. Tegenwoordig doen we het met uh, twee, één, twee... of hooguit drie kinderen. Misschien nog vier, maar... He, 15, 16 kinderen is erg veel. Maar u hoort er nu, Tante Leen, het Aan de Amsterdamse Grachten. Aan de Amsterdamse Grachten. De die jij in gedachten ziet.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 in mijn volkstuin en in mijn zonnepit. Nou mijn suikerbiet de grond ingaat mijn rosalia te bloeien staat kijk naar mijn appelboom daar hangt een vogelnest Nou mijn hyacinth voorschijn, komt en de wereld om me heen verstond snuif ik lekker de lucht op van de koeien Leg ik de piegen en je in, hang met in de zon, ik me hang mijn kinders om, dan baan ik ben net in de hangende tuinen van dat oude Babylon. Daar op mijn volkstuin, bij mijn zonnepijn, boven de je koop waar de luis in zit. Maar dat mag niet hinderen, het binnen het kinderen, die daar wat spelen en wat stoeien. Daar mag geen mens zich mee bemoeien, het doet me niks dat er wel luis in zit. Hij mag voorrecht de in mijn schoenen Kijk eens naar mijn edel dahlia naar de knoppen in mijn faxi. Ja, zie mijn ringen, Nou, ik heb ze wit en paars. Maar vergeet me, vergeet me nietjes niet. Kijk meteen eens even tussen riet. Want in mijn slootje, daar woont het echt parsteek. Alles maakt me nooit vervelend. Maar ben ik de mensen moed, dan kruip ik heel gauw in mijn schoot. En vlucht ik naar mijn villa toe op mijn eigen volkstuin. bij mijn wat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 Iedere zondag tussen 9 en 10 hoort u een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En op de zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En de volgende artiest is Eduard, roepnaam Eddie. U zult denken wie dan? Nou, Eddie Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918 en overleden in Aalsmeer op 24 oktober 2016. Was een Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En u hoort hem nu Eddie Christiani met Op de Woelige Baren.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 Zingt in zijn bloed Hij hoort nog haar stemmen In de app en de vloed Toen zij hem een schat Op heel het wereld rond Is er geen kind zo lief als jij En kuste op haar mond Ze zag en lang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 Het is in een woest de storm des nachts met man en muis vergaan Ze leeft in zijn hart, ze ziet in zijn bloed. Hij wordt nog herstaan.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 Heeft een huisje met een tuintje, in dat huisje wonen wij. Een aardig huisje met een tuintje, ergens midden op de hei. U leeft de tijd van de leer, voert het uit Zandvoort.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 Ik heb een mansarde gemeubeld gehuurd vlak neffes het kleinst amineken Bij het Antwerpse steen Een gezellige buurt Daar wil ik u even van spreken Ik woon daar alleen En geen mens die me stoort Door het raam zie ik de wolken verschuiven Het enige geluid dat je daar bij me hoort Dat is het gekoer van mijn duiven Ik zie zo geren mijn duivenkop te zijn is mijn grootst genot, want daar kun je alles vergeten. En zul je van zorgen nooit weten, ik zie zo geur mijn duivenkot Daar te zijn is mijn grootst genot. Kom deel nu met mij daar je leven en lot, hoog op mijn duivenkot mijn buurman, de baas van het klein staminé, is ook al verzot op mijn duiven. Hij gaat ieder zondag een keer met me mee, dan moet je ons samen zien schuiven. Die baas heeft een dochter, een duifje gelijk, zo lief en zo slank is dat blondje. En als ik haar diep in haar oogjes dan kijk, dan klinkt uit haar lachende mondje. Ik heb dat duifje naar boven gebracht En ben er een nestje gaan bouwen Gelijk als een duiver houd ik daar te wacht Want duifjes zijn niet te vertrouwen Geen duiver laat ik op mijn duivenkop toe. Mijn duifje zal ik heus zelf wel voeren Want ik weet als een andere duiver haar ziet Dat hij ook dat liedje zal koeren. Ik zie zo'n keer mijn duivenkopten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 De opname 1958. En daarvoor hoort u de Ramblers met een plaat kopen. De opname 1941. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. Als u het programma gemist heeft... op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En volgende week zondag ben ik er weer vanaf 9 uur... met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En ik bedank nog even Kordraar voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. Ik laat u achter met Jaap Dekker... Het in een groen, groen knollenland, Ik zeg een fijne zondag en tot ziens. In een groen, groen, groen, groen knollen, knollenland, Daar zaten twee haasjes heel parmand. De een die blies de fluit, de fluit, de fluit. En de ander sloeg de trommel. Toen kwam opeens de jager, jagerman. En die heeft de